Als daar zondagsavonds de dorpsmuziek speelt, hij die dood, hij die dood, hij die dood, hij er dood, geen meisje meer dat zich verveelt. hij die dood, hij die dood, hij die do, dan, dan. Want de lange lange Joris hij die de zaal voor twee En meneer Katrina die dood, met hem mee Als daar dood, de, de dood, speelt hij dood, hij die do, hij dood, als je wil hebben en joh, dan ga ik naar mijn oom in Tirol. Daar heerst een vrolijke geest, zo je in boeken wel leest. Want in datzelfde boerengehucht, daar is de vreugde niet van de lucht. Al is het een beetje primitief, neem het voor lief. Als de zondagsavonds de dorpsmuziek speelt, hei tiedel, Is er haast geen meisje meer dat zich verveelt. Hei tiedel, bij diegel, want de lange Joris zeilt door de zaal voor twee. En meneer Katrina die sliert met hem mee. Als hij zondagsavond de muziek speelt. Hey, diddle, diddle, day, diddle, diddle, Klinkt de oude brombaskordat En alle voeten gaan op de maat De clarinet snap voor Die blaast de dorpsbare bier Luid het de trompet nou En hoe dat klinkt op in de stal En de koe denkt dus het brullen van de os En rukt zich los Als er zondagsavonds de dorpsmuziek speelt Hij diegbel diegbel Is er haast geen meisje meer dat zich verveelt Hey diegbel want de lange Joris zeilt door de zaal voor twee. En meneer Katrina die sleert met hem mee. Als des zondagsavonds de harpsmuziek speelt. Hey, tittle, tittle, hey, tittle, tittle, tittle,